Deel twee. Zeg, moet dat nou zo vroeg op de ochtend? Ook goeiemorgen. Zo, jij hebt een zin nu. Sorry meid, maar ik heb mijn dag niet. Een bakkie? Graag. Maak ik even versen. Dan mag de moker wel de grote man zijn... met de mooiste tietenbui van de stad. Maar van een laie dakkie gaat het nooit. Greet is niet happy. En als een man ergens vooruit moet kijken... dan is het een ontevreden vrouw. Hij doet mij nog een kopstoot. Hebben we haast, Jo? Straks ben je weer voor twaalf Wie ik ben? Kleine Fransje. Ze maken wel eens schijntjes dat ze mal het over het hoofd zien. Nee. <laughs> maar als er iemand op de wallen alles in de paling hebt. Hier, je piancie. En mijn nut? Later. Het is veel te ja, Klant is toch koning? Als die in een paleis woont, ja. Of is dat op de dam soms van jou? Oh, dan ga ik wel naar de overkant. Ja, maar doen wat je niet laten kan, jongen. Hoe snap het thuis? Met Harry's rug? Vannacht lag hij weer te huigen en te piepen. First and best bar in maar als je er wat van zegt... Eerste klas is, u is hij nou eindelijk bij geweest? Onze dames, hebben de mooiste geven. wil niet dat er een keer al aan zit. Beautiful tits in town. Probeert u er maar eens af te blijven hoor. Komt u binnen en hebt die bloembakken zo scheef neergezet. Eerste Eersteklasdanser is. Wie bring je de best show en de nice, dus beautiful. Hey, ik vroeg je wat. Ja, dat is bijzonders idee, baas. De ze staan scheef, Godverdomme. Nou, ze staan uh, strak langs de stoep. Komt kom daar eens even hier. Hey, je hebt toch ogen in je kop? Wat zie je nou? Staan ze scheef of staan ze scheef? John die, die wil van die bakken af. Het zijn, zijn pisbakken, zegt hij. Iedereen oh, staat verdomme, zijkers. die bakken die moeten in de breedte voor de gevel. Ja. Eentje bij het ramen, die andere daar al. Moet je eens even ruiken, baas. Want... John? Ja. John, hier. Ja, hier. Zet recht. Hup. Ja, maar pasen stinken. Kop dicht, doen wat ik zeg. Die ene bij het ramen, die andere daar al. En nou. Ja... Diepste dag niet. Die man. Kom, leren. Ik weet soms niet wat ik met hem aan moet. Ja, wacht maar even. Oh, die stank, joh. dat is toch niet te harde. Jullie zouden eens op vakantie moeten. Naar het buitenland of zo. Haar komt de grens niet over. Het eten, hè. Net dan ga je te winnen Duitsland. Daar eten ze normaal. En toen met die boot, dat reisje langs de Rijn, dat vond hij toch ook prachtig. Ja, maar hij is weer bezig met wat nieuws. Een piepshow. En wat? Een piepshow. Wat is dat nou weer? Komt uit het buitenland. Het is een tent met een podium waar een naakte vrouw op staat te dansen. En daaromheen staan dan allemaal hokkies waar mannen door een luikje zitten te kijken. Te kijken? Ja, daar moeten ze dan wel voor betalen natuurlijk. Piekie per minuut. Nou, ik ben blij dat ik er de boel niet hoef schoon te maken. Zeg, weet je wat jij moet doen? Jij zou eens wat leuks moeten doen voor je eigen. Waarom ga je niet naar de kapper? Mens, ik ga volgende maand pas. Niks volgende maand. Jij gaat naar de kapper. Nou. Nee, ik weet niet hoor. Ik blijf nog wel een paar uurtjes vooruit opschieten. Nou, wie jij? Hé, hoe is het wakker? Huh? Wat is er? Ja, we, we spraken elkaar laatst. Weet je nog? Oh, ja. Yeah. Poort, toch? Ja, precies. Kocht jij niet dat boek van Habermas? Ja, Habermas. Ja. Jij zei dat hier een plek vrij kwam, toch? Ja. Ja. Ja. Waar ik nu zit, wil ik zo snel mogelijk weg. Er lopen allemaal psychopaten rond die met messen staan te zwaaien. Ik heb wat lekkers. Zwarte paak. Wil je ook? Paak? Dat ken ik niet. Proberen? Oké. Okay. Heb ik drie maanden geleden meegenomen uit India. Heb jij een check? Ja, hier. Er woonde hier een vogel op zolder. Nou, die spoorde niet, weet je. Nee. Hij rookte stiekem hoors. Had hij geld gepikt. Nou ja. Toen hebben we hem eruit geflikkerd met zo... Wij willen hier geen heroïne. Nee, natuurlijk niet. Heb jij vuur? Ja, hier. Dus er is wel een plekje. Het lekt alleen wel een beetje. Het is op zondag. Oh, ah, mag niet. uit. Maar ik kan niet alleen beslissen of jij daarin kan. Dus we moeten het vanavond in de groep gooien. Oké. Okay. Zo, eindelijk wakker. Hé, hey, ken ik jou? Uh, nee, ik ben uh, Freddy. Hallo. Dit is Suus. En uh, Suzanne. Her daddy ain't no rolling stone. Uh, blootje? Ja, graag. Hij zoekt een plek. Ik woon nu bij een stelletje luipert die met messen zwaaien. Jij... Uh, merci. Kan je koken? Ja. Stampelt. Mmm, macaroni. Hij kan op zolder. Nou, ah, er valt regen met bakken naar binnen. Bij mij lekt het ook al. <coughs> ja nou, dat plak ik wel dicht. Hé, hey, Harry. Hé, hey, Harry. Hé, hey, Harry. Hoi hey, hey, hey, jongens. Nou, Moppie, doe maar mijn een kleintje pils. Kom eraan, schat. Zei ik na nou dat er een jonkie bij moest? Ken je toch? Was het druk in de pikaal? Staat is in zijn een eentje. Greet, ik weet dat jij er niet dol op bent, maar hij zal het toch een keer moeten leren. Greet! Wat mag het wezen? Geef even wat pils. Zie je niks, Hander? Wat? Kijk nou eens goed nader. Waarom? Ik zie het toch elke dag? Ah. Zit, waar heb jij het over? Jij ziet toch ook alles, hè? De haar, natuurlijk. Graag, krijg nou wat. Hey, hey, we worden wakker. Hé, hey, Greet, kom eens even hier. Het is er, aan? Je bent er mooi ingestoken, jij. He? Waarin? Waarin? Waarin? Jij dacht zeker dat ik het niet gezien had. Wat? Wat? Je nieuwe haar! Je bent naar de kapper geweest. Dus je had het wel gezien. Ja, hé, hey, hey, natuurlijk. Meteen. Ik heb het ook laten verven. Ja, hé, hey, hey, dat zie ik toch. Hoe vind je de kleur? Het maakt jaren jonger. Ze gaat zo in de piek al aan de slag. Hé, hey, is er nog koffie eigenlijk? Ja, en er is ook nog wat cake. Dus niemand is er tegen als Fred op zolder gaat zitten? Nee. Uh, nee, ik niet. Nou, goed. Volgende punt. De oude schans. Oh ja. Als we die drie pannen tegelijk kraken, kunnen we er wel twintig man in. Hé, hm. mm -hmm. hey, maar als we het kunnen doortrekken, dan is er beneden misschien wel plaats voor een theaterzaaltje. Uh, uh, hallo, hallo, hallo. Ik ben er voor om die kantoren te kraken, maar dat pandje daarnaast is particulier bezit. Daar moeten we van afblijven. Hm, Jij mee eens. Nou, ik niet. Jij niet? Jullie begrijpen toch wel waarom dat pandje al zo lang leeg staat? Die eigenaar die wacht net zo lang tot die makelaar eindelijk toe hapt. En als hij eenmaal alle drie die pannen in handen heeft, dan gaan ze tegen de grond. En dan komt er een soort bunker met flats voor rijke patsers. Op het mooiste punt van de Dat gracht. Gelijk, en, toch, de ik blijf erbij. Mm, oh ja. Het is heel wat anders of je van een makelaar kraakt of van een particulier. Vind ik ook. Ik bedoel, je weet nooit hoe het in elkaar steekt. Nee. Zo'n leegstaand huis, daar kan wel een familiedrama achter zitten of weet ik veel wat. Moet je mee oppassen. Ah, wat een lulkoek. Dat pandje is 300 jaar oud. Als je het verkoopt om het af te breken, ben je een dief van het volk. Oh ja. Ja, ja. Mooi gezegd, Fred. Ja, dank je. Hé hey jongens, wie vindt dat Freddy gelijk heeft? Ik. Ho, ho, ho, ho. Weten jullie wel wie de eigenaar is? Van die kantoren wel, maar van dat derde pandje dus niet. Waarom wil je dat weten? Omdat er mensen zijn waar je beter geen problemen mee kan krijgen. Zijn we soms bang, Fredje? Ik? Nee, helemaal niet. Echt niet? net nou, een klein beetje. Nee. Maar het is wel handig als je van tevoren weet waar je aan begint. Ja. <laughs> Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Goed, goed. Wanneer beginnen we? Altree, komt u binnen. Ladies and gentlemen, but special. Hey, you there. Hi guys. There? Hello. Deutsch, France. We're English, mate. Uh, English. How many killers for a beer? It's not too expensive, gentlemen. Come in. We Come don't in. want no fucking champagne. We just want beer. Uh, we've got all kinds of drinks, it's very oh, really cozy uh, Pay a fucking fortune for a beer, Now nah, come on, no, mate I don't care, come on, let's just give it a hey. go Hey, John, John. John. get beat, get beat, uh, Sorry, but I'm going to the tent No, I'm going to close go. man Sorry, we are closed hey. Come on, you can't be serious We're we dicht, Eiko. Let's yeah? go somewhere well, else Gentlemen, we... just wait, wait, wait Come on, mate, let's go somewhere else I've had enough of this John! Hey, hier heb je geeltje. Niks tegen mijn vader zeggen, hè? Twee Meijer. Maak, pas. Jij, John? Twee Meijer, zei je? Ja. Ja, oké, okay, ik ga mee. 500. <laughs> Kom op, John. Laat je niet kennen. Klein mogentje kunnen ook slaan. Hey Aad, uh, doe mij nog eens vijf mij. Vijf? Ja, ik pak die gozer. Nou, omdat je het zo vriendelijk vraagt. 500. Laat maar zien. Nee, Full ja, House, ja, hè. Daar ga jij niet overheen, vriend. Oh nee? Nee. Royal Flush, meneertje. Tiering. Zit, jij hebt een mooi schip, John. Ja. Gaat je papa dit allemaal betalen? Zeg, haal uh, jij er even buiten, Eikel? Of uh, wil je knal voor oh, je kanen soms? hé, een beetje rustig. Ja, Hoe passe jij? Kom eens even mee, John. Twee ruggen, dat is wel een beetje veel, hè? Ja, je hebt mijn woord. Ik smeer het je. Wat ja, koop ik daar nou voor? Geef me gewoon even wat tijd, uit, hè? Ik kan natuurlijk altijd bij je vader langsgaan. Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, niet doen, joh, niet doen. Nee, dat gaat helemaal over de rode. Hè? En daar word jij ook niet beter van. Daar word ik ook niet beter van. Ja, je weet toch hoe die is. Kom op, man, ik zweer het je. Binnen een week heb je alles weer terug. Een week? Ja. Nou, vooruit. Maar dan moet ik wel Poen zien, hè? Geen gesodemieten, hè?